Lot Levin met het NOS Journaal. Mogelijk zijn drie gebruik van het ADHD-medicijn Ritalin. Dat blijkt uit een rapport van bijwerkingencentrum Lareb. Het gebruik van Ritalin door volwassenen is nog niet officieel goedgekeurd. De werkzame stof kan namelijk een verhoogd risico geven op hartklachten en depressie. De drie sterfgevallen hebben hier volgens Lareb mogelijk mee te maken. Maar het verband tussen de dood en het medicijngebruik is nog niet vastgesteld. Volgens het bijwerkingencentrum is er meer onderzoek nodig. De reacties op het tv-interview met koning Willem-Alexander zijn grotendeels lovend op sociale media. Volgens de meesten was het gesprek openhartig en hedendaags. Waarschijnlijk hebben er miljoenen mensen gekeken naar het gesprek van meer dan een uur. De koning vertelde over veel privézaken. Zo noemde hij de dood van zijn broer Friso een blijvend litteken. En sprak hij ook openhartig over de depressie van zijn vader. Volgens Dick Advocaat komt er binnen een paar dagen duidelijkheid over zijn mogelijke aanstelling als bondscoach. Hij wilde vanavond verder niet ingaan op zijn gesprekken met de voetbalbond KNVB. Wel wilde hij zeggen dat hij na dit seizoen stopt als coach bij de Turkse club Vener -Badje. Advocaat zou de ontslagen Denny Blind moeten opvolgen bij het Nederlands elftal. De Koningsnacht verloopt in diverse steden gemoedelijk. Het is koud, maar grotendeels droog. In Utrecht zijn honderdduizenden mensen afgekomen op de jaarlijkse vrije markt die de hele nacht duurt. In verschillende steden zijn muziekoptredens gaande. Bijvoorbeeld in Den Haag, daar zijn rond de 150.000 mensen op afgekomen. De politie is tot nu toe tevreden over het verloop van de nacht. En het weer dan? Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen aan de kust kan nog een bui vallen vannacht. Het is wel fris met plaatselijk lichte vorst. Overdag wel regenbuien met kans op hagel en onweer. Het wordt een frisse Koningsdag met 8 tot 11 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 chilly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 Comptez mes doigts hey. Où